Op het onafhankelijkheidsplein in Kiev proberen duizenden demonstranten te voorkomen dat de oproerpolitie een einde maakt aan hun betoging. Ze gooien met brandbommen, vuurwerk en stenen. Op een livestream is te zien dat op en rond het plein branden voeden. De politie had al aangekondigd in te zullen grijpen als de demonstranten niet zouden vertrekken. Het is de bloedigste dag sinds de protesten tegen president Janukovic eind vorig jaar uitbraken. Er vielen vandaag zeker negen doden. De betogers willen dat de pro-Russische president opstapt. De vestigingen van boekhandelketen Polare gaan morgen tijdelijk weer open, dat heeft de bewindvoerder gezegd. Omdat het niet lukt om de winkelketen als geheel te verkopen, gaat de bewindvoerder nu proberen de winkels los van elkaar aan de man te brengen. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer, die lid zijn van de commissie stiekem, hebben een openbare verklaring uitgebracht. De Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten vindt dat minister Plasterk de fractievoorzitters niet heeft geïnformeerd. En dat gaat over de manier waarop de Nederlandse Inlichting en Veiligheidsdiensten de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken en e-mails hebben verzameld. PvdA-leider Samson heeft gesuggereerd dat de commissie op de hoogte was. CDA-leider Buma denkt dat Samson daarmee minister Plasterk wil verdedigen. De CDA er blijft erbij dat Plasterk de commissie onjuist heeft geïnformeerd. Een van Hattem vlees in Dodewaard... is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht... omdat de administratie niet klopt... en daardoor is niet zeker of het vlees... aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Mogelijk is vlees van zieke paarden... in rundvleesproducten verwerkt. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit... heeft het bedrijf de afgelopen tijd niet genoeg gedaan... om te zorgen dat vlees voortaan wel te traceren is. Het weer... Vanavond regent het een tijdje, maar vannacht trekt die regen weg. Morgen een enkele bui, maar de zon schijnt ook geregeld... en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, het Geo Lippens Goedenavond, we zijn een uurtje eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met Sochi en de Champions League. Het gaat vanavond hand in hand na de 1-2-3 op de 10 kilometer. Het verrassende goud voor Jorrit Bergsma. Spelen we ook nog de achtste finale van de Champions League met Bayern Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. Frank Wiela een kwartier onderweg en meteen al gescoord. Inderdaad, in de eerste minuten van de wedstrijd. Eigenlijk de eerste de beste kans die er meteen was. Matuidi plukte de bal van de voeten van de aanvoerder van Leverkusen, Rolfes. Die ging vervolgens in de achtervolging op de Franse middenvelder. Die ging de combinatie aan met Verratti. Een prima steekbal van de Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain op Matuidi. Daar was uiteindelijk Rolfes uitgespeeld. En Leno gepasseerd. Eigenlijk na twee minuten al de voorsprong voor uh, Paris Saint-Germain dus in Duitsland tegen Leverkusen. Het had ook 2-0 kunnen zijn als Ibrahimovic niet heel hard tegen Toprak had aangeschoten een paar minuten later. Maar goed, zover is het nog niet. In Duitsland leidt Paris Saint-Germain tegen Leverkusen met 1-0. De tweede wedstrijd is een super affiche Manchester City tegen Barcelona. En die houtkamp zijn alle sterren erbij. Bijna allemaal. Neymar zit op de bank bij Barcelona. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste ster die uh, ontbreekt. Maar ja, als je zoveel goede voetballers hebt. Nu uh, overigens een overtreding op een speler van Manchester City. In uh, dit geval is dat uh, Alexander Kolarov. Staat 0-0. Uh, maar voor de rest, ja, de grote mensen zijn allemaal aanwezig hoor. Met uh, natuurlijk Messi in de basis bij Barcelona. En nu een gevaarlijke aanval van Manchester City. Manchester City. Uh, gaat die bal erin? Nee, net niet. Het is een goede actie van Negredo. Over sterren gesproken... Een Spanjaard in Engelse dienst bij Manchester City dus. Hij heeft de eerste echte kans van de wedstrijd... met een bal vanaf de rechterkant die hij net niet in het doel kan schuiven. De bal gaat via een Barcelona-speler over de zijlijn. Het staat nog altijd 0-0. En verder de komende twee uur heel veel sochi Met dit uur natuurlijk alles over de nederlaag van Sven Kramer. En de winst van Jorrit Bergsma in dit uur is journalist Nando Boers onze gast. Met hem praten we door over de 10 kilometer. En na tien uur staan we uitgebreid stil... bij de verrichtingen van de Nederlandse bobslee-vrouwen... Kopsleester Eline Jurgen. Dat alles. En nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk met het schaatsen. Het was de dag van een nieuwe 1-2-3. De vierde clean sweep alweer. Ditmaal op de 10 kilometer. Brons voor Bob de Jong. Zilver voor, wat zeg ik? Brons voor Bob de Jong, inderdaad. Ja, ik wou andersom gaan tellen. Zilver voor Sven Kramer en goud voor Jorrit Bergma. Wat zeg je? De rollen waren dus omgedraaid. Bijna letterlijk. Bergma stond op het podium boven Kramer. Nando, we je al even. Nando Boers, freelance journalist. Goedenavond. Ja, wat zeg je? Zilver voor, voor, voor Sven Kramer. Hè? Wat een raar verhaal. Hè? Dan zie je dat de werkelijkheid toch mooier is dan het verhaal vooraf. viel het jou ook op. Op het moment dat dat ze naar het podium liepen, dat Kramer gewoon niet wist waar hij moest gaan staan, want hij ging gewoon op de bronzen plek staan. Hij had geen idee wat het is om niet in het midden te staan. Nee, nee, dat kan ik me. Nou, ik weet niet. Of... Nee, ik denk dat hij gewoon beduust. Ik denk dat ze allebei beduust waren. Ik denk dat uh, wat ik van uh, wat ik uh, zag van, uh, van Jorrit en wat we ook hoorden van Jorrit Beresma was dat hij dat ook vond. Ik bedoel, hij was uh, minder blij dan zijn coach, want die had het wel door wat het. Uh, die was, was even aan door het dolle. He? Die was door het dolle heen. Dan hebben we het zo nog wel over, misschien? Uh, en, uh, en Kramer, ja, die... Uh, en, da en dat vond ik toch... Uh, dat is heel jammer voor, uh, voor Bergsma. Maar het is toch het, is toch het verlies van Kramer. Dan ik, zie gewoon, je toch... ik wou wat je net vragen, waar zit het verhaal? Zit het verhaal in de nederlaag van Kramer? Of toch die fantastische race nee, van het Bergsma? Nee, het zit in, uh, in, in de nederlaag van Kramer. Ja, leg het eens dus even uit. Hoe dat werkt ja. in de media, hoe je... Nou ja, kijk, je, je werkt. Je bent uh, vanaf uh, Vancouver, weet je, dat, uh, de, en er gaat geen dag voorbij dat hij er niet aan denkt. Er gaat geen moment voorbij als de pers erbij is, dat hij daarover moet praten. Bij de ja, en hoe dichterbij nou, hij, hij, hij drijft daar ook op. Hij, hij vindt dat ook. Uh, het, is een, uh, ja, het is het vuur wat in een brand. Dat, dat zag je tot op het moment dat hij ook aan het inrijden was. Hij was ontspannen. Uh, dat dan later dat verhaal komt dat hij last van zijn rug heeft. vind ik dan nog wel moeilijk te rijmen. Maar hoe dat werkt, weet ik dan niet zo goed. Ja, ja bedoel normaal gesproken. Zou je zeggen, Kramer heeft zelden smoesjes. Maar ja, hij verliest ook niet zoveel. Ik natuurlijk. geloof ook niet dat het een smoesje is. Alleen, ik, ja, ik, ik vind dat nog moeilijk te rijmen. Ik heb dat nog, dat nog niet gehoord. Dat ik denk, nou, nou weet ik precies hoe het zat. Maar het, uh, ja, uh, zijn blik... Uh, uh, na de nederlaag eigenlijk al anderhalf rondje van tevoren. En dat vind ik eigenlijk wel een bepaalde schoonheid in zitten Dat je, dat je strijdt en dat je op een gegeven moment voelt... het gaat gewoon echt niet. En, dus hij, ik, denk niet, ik denk niet eens dat hij kwaad is. Ik denk dat hij teleurgesteld is. Um, tenminste, dat is wat ik van de beelden zie. Ja. Uh, maar als je naar die beelden kijkt, die, inderdaad die laatste twee rondjes... ineens rijdt er een ander mens, een hele andere Sven Kramer. Ja, en dat vind ik wel mooi om te zien ik bedoel ik ik niet dat ik hem nou iets slechts toe wens of iets in die maar het is voor het voor, voor voor voor voor en dat is wat sport zo mooi maakt dat je dat je iets ziet gebeuren voor je ogen je ziet hem ja je ziet hem anders worden hij wordt het is opeens een andere sporter geworden en dan zijn er meteen mensen zoals bijvoorbeeld uh, Jelle Anema de coach van Joris Bergsma... die iets dan nee, dat las ik op internet geroepen heeft daarvan het tijdperk Kramer uh, was eigenlijk al voorbij Um, tegelijkertijd je dat ook weer van ja, uh, uh, zo'n grote kampioen als Kramer, die krijg je niet in één keer, uh, krijg je die neer hij nuanceerde het ook, hij zei ook bijna letterlijk van, wij dachten vorig jaar dat zijn tijdperk al voorbij was, ja. en toen kwam hij ineens ijzersterk terug, ja. en eerlijk gezegd had ik nu ook weer het idee zei Anema, ja. dat hij straks weer ja. in die laatste paar rondjes er toch weer onderdoor ook ja. En we, we begrijpen het natuurlijk nu over hij die 1500 meter niet geschaasd heeft, toch? Ja dat valt nu ook, maar dat kon ik toen natuurlijk ja, niet zeggen. zijn ja. de puzzelstukjes. Ja, en uh, het is natuurlijk een. Uh, nou, ik vond, ik vond Kramer wel heel eerlijk in zijn, uh, in zijn commentaar over dat hij baalde van zijn eigen lichaam. En uh, dat het er wel bij hoort om als sporter dan ook optimaal te zijn. En dat, hem, dat het niet gelukt is. En dat hij gewoon te vaak geblesseerd is. En daardoor, en dat vond ik heel net, netjes. Ik vond het wel van ja, volwassen. Maar Kramer heeft wel. Hij is een heleboel dingen, maar volwassen in Nederland... Dat hebben we vier jaar geleden. Was ik er in Venkover zelf bij kon hij dat ook al heel goed. Dus, ja, en dat, het dat hem ook. Het, draagbaar, het draaglijk maken van zijn eigen verlies daar is hij wel goed in. Ja. Zeg, laten we, want we praten natuurlijk achteraf uh, over de race. Uh, laten we eens even naar die race gaan, naar die 10 kilometer. Uh, de race dat Kramer startte naar Bergsma... en ging weg om onder de 124445 van Jorits Bergsma te duiken. Jorits Bergsma, 28 jaar dus, uit Friesland, de voormalige fietsenmaker... Jorrit Bergsma heeft een grote glimlach op zijn gezicht. De regerend wereldkampioen op de 10 kilometer is nu ook Olympisch kampioen. Ja, het is nog steeds uh, zwaar om te geloven. Uh, lastig om te geloven. Dus, uh, ja. <tie> Jorrit Bergsma voert de druk op en Kramer heeft het in de gaten. Die kijkt wat onrustiger om zich heen. 8400 meter hebben we afgelegd. 10, 44, 82, 98, 29, 8. Ja. Ja, ik probeer iets rustiger, ja, wat rustiger te beginnen en uh, echt mijn slag te pakken. En halverwege uh, ja, een beetje de, ga, de gaskraam over te trekken. En dat, uh, dat lukt. En ik kom ja, laat dat beetje maar weg. <laughs> Ja, ik kon me echt afbouwen tot uh, de lage 30 is 30 blank en uh, op het laatst zelfs nog 29 is en dat uh, ja, dat kwam echt uit lekker schaats en uh, ja, dat was echt fantastisch. Een dijk van de tijd met een eindsprint voor Jorrit Bergsma in 12:44, oh. 45. 12:44, 45 Goeiedag Dat he. is sneller dan Kramer oh. op het Olympisch kwalificatietoernooi. Ik uh, ik dacht na de, uh, na de race van. Uh, ja, dit is gewoon een uh, hartstikke beste rit. En uh, ja, als dit uh, genoeg is voor goud, dan, uh, dan, is, uh, dan is dat hartstikke mooi. Ik wist dat het uh, heel lastig ging worden voor Sven. Dit is het moment. Dit worden de 12, dikke 12 minuten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 Om hier te winnen en uh, om het zwemsel, uh, lastig te, de, te maken. De, want de Olympische titel gaat naar Jorrit Bergsma. Dat kan toch bijna niet meer anders. Want de 12, 44, 45 zijn voorbij bijna. Zijn nu voorbij. De titel gaat naar Jorrit Bergsma. Hij is Olympisch kampioen. En Kramer verliest. Kramer wordt tweede. Een zeldzame nederlaag voor Kramer. Nou ja, Het enige, het enige waar, ik, waar ik gigantisch van baal... Ja, ...dat... Uh, ik zit al een beetje in mijn uh, carrière natuurlijk, ondanks dat het niet lijkt. Ik, ik, ik, heb, ik heb gewoon te veel last van, van kleine blessures. En uh, doet helemaal niks af van Jorrit. Jorrit rijdt die uh, werelds uh, beste tijd op Laagland. Uh, maar ik ben... Uh... Ja, ik heb gewoon uh, te veel last van ik, ik, ik, ik mijn rug en uh, van mijn linkerpoot. En ik kom niet lekker in mijn ritme. Ik zit niet in een goede flow en uh, kom, uh, ja, ik krijg de bochten niet goed weg. En ik kom te laag, uh, te hoog uit de bochten En uh, ja, heb ik geen ontspanning. Is dat dan iets wat je de afgelopen tijd hebt geprobeerd te verbloemen? Ja, nee, je wil er gewoon niet aan toegeven. Kijk, zo'n Olympisch Spelen, je weet gewoon dat je goed moet zijn... En, uh, ja, een beetje, je kan op je kop gaan staan, maar het gaat niet veranderen. Weet je? Die dag komt dat je moet. En, uh, ja, dan uh, liever, weet je liever, liever niet natuurlijk. Maar uh, ja, dat uh, 18 februari, iedereen, iedereen wist het. Ik wist het ook. En, uh, ik ben gewoon niet goed genoeg. Ja, je wilde revanche vandaag. Hè? Dat is niet gelukt. Um, ja. is, is het erger of was het vier jaar geleden erger? Nou, vier jaar geleden was het wel erger. Weet je? Ik, word op, uh, ik word nu gewoon op waarde geklopt. En uh, Jorrit rijdt gewoon een fantastische rit. Nou, door, laten we daar eens even over doorgaan. Over Jorrit Bergsma. Want natuurlijk, de keuze is logisch dat je zegt. Het verhaal is het verhaal van Kramer. Maar aan de andere kant die 12, 44, 45. Wat dacht jij op dat moment? Uh, dat het een hele grote kluis zou worden voor Kramer. Een kluif met uh, allemaal kapitalen. Echt een hele snelle tijd was dat. dat. Dat was wel duidelijk. Dat hij echt tot het uiterste zou moeten ja. gaan. Om daar overheen te komen. Niet op de, de van hem bekende manier rijden. Een beetje calculerend nee, hij moest meteen aan de bak en dat zag je ook wel aan het begin en je zag hem ook uh, dat hij uh, uit zijn binnenzak voor zover dat ik kan met een schaatspak maar zo afgestroopte pak uh, daar uh, de rondetijden uithaalde en uh, je zag ook bij Gerard Kemkers dat hij elke keer doorgaf wat hij de volgende ronde moest rijden om, om, om in ieder geval onder het schema van Jorrit Bergsma te rijden um, dus hij moest meteen vol aan de bak. En dat leek ook heel goed te gaan. Hmm. Uh, alleen je merkte dat uh, Kramer, als hij heel goed is, zoals op het OKT, en volgens mij ook uh, een jaar geleden, dat hij. Nog een punch heeft dat we dat, dat vertelde Joris Bergsma ook. En je verwacht dan die punch. Ja. Uh, en uh, net op het moment dat uh, uh, ik, ik wist het niet meer hoor, maar ik hoorde het Sebastian Timmerman vertellen dat het dus op dat moment uh, rond de, tussen de 6 en 7 kilometer toen misging. En je zag in Vancouver, en je zag ook nu weer dat het na 7 kilometer, daar, daar ging het omhoog. En daar moest hij, en daar ging Bergsma naar beneden. En Bergsma is iemand die normaal gesproken. Uh, een wat oplopend schema heeft. Tenminste, die races die, die hebben we gezien. Dat het, uh, en, en, en blijkbaar kreeg je het nu voor elkaar om, om die rondjes uh, onder de 30 seconden uh, te houden. Uh, wat dan een, een, een ja, garantie voor succes is op een, op een laaglandbaan. En dat was natuurlijk een, een waanzinnige prestatie. En Kramer geeft, daar, geeft ook aan van ja, ik heb op laaglandbaan nog nooit zo snel gereden. Dus ik moest sneller dan dat ik ooit gedaan had. En dat kon zijn lichaam dus blijkbaar niet aan. Nee, en want als we en, kijken naar Bergsma, ik bedoel, heel veel mensen die zeggen dan: van nou, dit hadden we nooit verwacht dat Bergsma Ik ken iemand die heeft een fles wijn gewonnen bij de ja. weddenschap. Ja, dat was ik. Ja, ja. bedankt, Joen Stekelenburg. Ja, jij, aan, wanneer was dat? Anderhalf, nou, anderhalf jaar? Anderhalf volgens mij dat ik dat zei. En uh, dat zeg je dan een beetje gekscherend. En vervolgens uh, krijg je af en toe natuurlijk, uh, uh, laat je elkaar even weten van uh, nou dat uh, die fles. Ik, ik, ik heb dit Waar jaar ik, ik heb, jij dat op? Dat, dat, dat, dat, ja, ja, dat is wel zeker van. Maar gewoon zo goed is. Hmm. Kijk, en Kramer was nog niet op zijn top. En, uh, uh, maar ik heb daar wel aan getwijfeld. Hè. Ik bedoel, je, je spreekt dat af uh, en je weet hoe dat gaat. Denk ik, dat doen we allemaal, weten we dat. En dan, nou ja, dan vergeet je dat niet dat je dat hebt afgesproken. En dan uh, gedurende de tijden die verstrijkt richting uh, deze dag, uh, denk je, mm, volgens mij ga ik die fles verliezen. En ik weet ook nog wel eens dat ik uh, sms'jes kreeg en dacht... Ja, nee, je hebt ook al gelijk. Ik zal hem alvast uitzoeken. Ik geloof dat ik iets in die richting wel eens een, keer een WhatsApp heb gestuurd naar een schaatsbaan. of uh, geroepen bij het eten, ik noem maar wat. Maar nee, ja. Um, het, dat ik denk dat het een hele mooie race zou worden, was wel duidelijk. Ik, dit was wel de wedstrijd. Waar, u wel? Ja. ja, ik heb een jaar geleden wel een keer gezegd van. Ik heb, of geschreven, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Uh, dat ik, uh, ja, waar, zijn, waar kan ik de kaartjes kopen voor deze wedstrijd? Want het is natuurlijk internationaal gezien, vinden, denken wij, dat alle buitenlanders de 10 kilometer helemaal niks aan vinden. En ik denk op zo'n moment, het interesseert me hun barst wat iemand anders aanvindt. Ik vind het prachtige sport. Maar het blijft toch wel raar, hè? Eigenlijk zeven ritten, nou laten we zeggen vier ritten. Ja, ja. Mag ik zeggen, absoluut oninteressant. He, want... Ja, dat mag je best zeggen. Ja, ja of en het eens Zelfs nee, die, zelf die rit van Bob de Jong valt dan tegen. En dan toch uiteindelijk dat ultieme duel, dat wordt dan weer prachtig. Ja, maar dat is natuurlijk met sport altijd zo. Ik bedoel, er zijn hele volkstammen... die gaan zitten kijken naar de Tour de France. En daar kijk ik zelf ook graag naar. Maar als het in de sprintetappe gaat, gaat het toch om de laatste 20 seconden. Dit was een sprintetappe, inderdaad. Nee, maar dat is met met We hebben natuurlijk altijd heel veel kritiek. En ik word dan altijd dan krijg ik het idee dat ik zelf een soort schaatspriester ben of zo. Dat ik een soort preek voor. Maar als je goed kijkt naar heel veel sporten. Kijk naar Formule 1-races. Hoe vaak kijken we niet naar sport? En blijkt. Acht het was toch niet zo heel spannend. Ja. Maar we hebben blijkbaar ook met sport genoeg... aan 1, 2, 3 hele mooie momenten. Ik ga nu kijken... bedoel Als ik nu even heel snel terugkijk naar het schaatscernooi in Sochi... voor zover ik dat al kan, er hebben nog drie ja. afstanden te gaan. En dan zie ik een fantastische bocht van Jorien Ter Ik zie uh, Steven Groothuis op het podium. De Mulder. en Mulder. Maar ik moet even, bedoel, het zijn maar een paar momenten. momenten inderdaad. En, en die, als je van sport houdt en sport snapt... Dan heb je daar genoeg aan. Of het nou een 10 kilometer is, of een 500.000 kilometer langlaufen. Eh, ik kan er toch ook naar kijken. Ja, over momenten gesproken, laten we eens even bij het voetballen gaan kijken. Uh, laten we maar eens gewoon beginnen bij dat superaffiche. Manchester City tegen Barcelona. En die, uh, is het echt een clash der titanen? Ja, dus je voelt het, je ziet het aan alle kanten dat dit een, een hele belangrijke, spannende wedstrijd is. Ook al is het de achtste finale uh, aanval van Barcelona. 0-0 is de stand nog altijd en een vrije trap voor Barcelona. Dat veel meer balbezit heeft. Het, uh, af en toe het echte mooie takkie taki voetbal waar we ze van kennen spelen. En Messi wordt nu uh, tegengehouden door Vincent Company. De Belg, wat is dat toch een geweldige voetballer overigens. Want uh, die gaan we nog ook zien in, uh, in Brazilië hoor met België. Die Vincent Company overigens Messi ook met haar. Maar dat terzijde. Uh, de, de Barcelona's zijn sterker dan de mannen uit Manchester. Maar de 50.000 op de tribune hebben toch bijna twee keer kunnen juichen. Want de twee keer dat Manchester City hieruit kwam was het gevaarlijk. Eén keer onder andere door diezelfde Vincent Compagnie. Nu een onderrondje tussen Xavi en uh, Messi. Hoe gaan we deze vrije trap op een metertje of 30 van het doel van Joe Hart. Hoe gaan we die nemen? Joe Hart de enige Engelsman op het veld. Voor de rest uh, alleen maar spanjaarden enzovoort, enzovoort. Het is Messi zelf, schiet de bal heel hard in de muur. Maar de afvallende bal komt voor de voeten van Xavi. Xavi bezig aan zijn 160ste Europese wedstrijd. Ter informatie, Zeedorf heeft 161, Maldini met 167 koploper op uh, dat gebied. Dus op de derde plaats Xavi, maar die is nog lang niet uitgespeeld. Krijgt, of uh, speelt de bal naar Iniesta. Een andere grootheid op het middenveld. En dan begint dat rustige getik weer van Barcelona. Maar ik zei het al. Het, uh, ze hebben heel veel balbezit. Maar kan ze? Omar. Nu ook weer een overtreding. Ja, duidelijke overtreding van Jaja Touré. Uh, Ex-Barcelona. Speelde tussen 2007 en 2009 bij Barcelona. En nu dus bij Manchester City. En wil met Manchester City graag winnen. Vrij trap snel genomen. Heel snel. En komt hij uh, voor een van de spelers van Barcelona. Hun voeten? Nee. Want Messi kreeg de bal niet bij een uh, medespeler. Maar wel balbezit weer voor Barcelona. Nog nooit hebben ze Europees tegenover elkaar gestaan. Vreemd, maar waar. Maar ja, Manchester City is ook pas eigenlijk sinds uh, er wat uh, heel veel geld is ingegaan een topclub geworden. Die topclub heeft het moeilijk met Barcelona. Want het staat in het eigen stadion. Het City of Manchester Stadium. Nog altijd 0-0 bij Manchester City Barcelona. Over sterren gesproken. Frank Wieland, Leverkusen tegen Paris. Saint-Germain is dat uh, een elftal met werkpaarden tegen één grote ster, uh, Ibrahimovic. Nou, Paris Saint-Germain heeft er een paar hè. in de hele as. Uh, lopen wel een paar sterren, maar uh, Ibrahimovic uh, steelt daar natuurlijk wel het uh, toneellicht ongeveer zo'n beetje uh, van. 1-0 staat Paris Saint-Germain voor tegen Leverkusen in Duitsland. En inderdaad, Leverkusen zou je in verhouding gerust werkpaarden kunnen noemen. Maar Kiesling is dan een beetje de kers op de taart van die werkpaarden. heeft ook de enige kans voor Leverkusen tot nu toe gehad. U moest uh, eigenlijk een beetje een onverwachte kopkans voor hem. Hij stond in de dekking en ineens viel. Die bal precies goed voor hem. En via een stuit ging de bal uiteindelijk over de goal van Sirigu heen. En uh, het duurde even, namelijk een minuut of twintig... voordat Leverkusen ook echt in de wedstrijd kwam. Paris Saint-Germain die eerste twintig minuten duidelijk beter. Nu heeft Leverkusen minstens even vaker de bal als de ploeg uit Parijs. En zien we Ibrahimovic ook verdedigend af en toe eens een beetje heen en weer schokken, Zoals nu bijvoorbeeld als Leverkusen via Guardado de bal diep gooit. En dan hoopt dat daar uiteindelijk Son achteraan loopt. De Zuid-Koreaan, dat doet hij niet. Sirigu levert dan wel weer de bal gewoon in. Bij, die, bij diezelfde Son. En dus kan Leverkusen opnieuw gaan bouwen. Dat doen ze door eerst even terug te gaan naar de eigen helft. En dan de bal richting de spits te gooien. Daar staat Thiago Motta om te verdedigen voor Paris Saint-Germain. Dat kan overnemen... Via Ibrahimovic en Lavetsi aan de linkerkant. Die balgoogelaar tussen vier spelers van Leverkusen in. Dan die bal dwars door het midden uitverdedigd. Daar moet Leno, de doelman, nog aan te pas komen om die bal snel weg te schieten. Uiteindelijk wint daar achterin bij Paris Saint-Germain. Dan Alex het duel en kan de ploeg uit Parijs weer gaan opbouwen. Via diezelfde Alex. Balletje even breed met Thiago Silva, die andere centrale verdediger. Niet te verwarren natuurlijk met Thiago Motta de controleur. Op het middenveld bij Paris Saint-Germain. Even pas op de plaats voor de ploeg uit Parijs. Gou ligt onder druk gezet. Toch maar die bal lang gegooid. Richting de middenstip. Matuidi wint het kopduel van Rolfes. En zo kan Paris Saint-Germain gaan opbouwen. Het heeft al een paar kansen gehad hoor de ploeg uit Parijs. Om de wedstrijd te beslissen. Eén hele grote van Ibrahimovic. Maar ja, dat is alweer een flinke tijd geleden. Dat was in de elfde minuut. Inmiddels zitten we in de 37 e minuut bij Leverkusen tegen Paris. Saint-Germain. Het is 1-0. Komt hier de 2-0. Maar doe je die... Ah, die raakt de bal met zijn linker net niet goed genoeg. Leno kan stoppen. En dan krijgt Leverkusen een vrije trap. Of krijgt Paris Saint-Germain een penalty. Paris Saint-Germain gaat een penalty krijgen. En de bal gaat op de stip. Er komt een gele kaart aan. Even kijken wat er dan precies aan de hand is. Dat is een combinatie in ieder geval met Ibrahimovic en Maxwell. En dan wordt daar... Op de 5-meter La Lavetsy ondersteboven gelopen. Die zegt tegen de assistent scheidsrechter... Hallo, ik word hier gewoon ondersteboven gekegeld. En dat wordt gehonoreerd door de scheidsrechters. En dus komt hier een penalty voor Paris Saint-Germain. Spajic is de dader. Ibrahimovic heeft de bal al vast. Die bal gaat naar 11 meter. Nou weet hij misschien, als hij zich goed heeft voorbereid op deze wedstrijd... ongeveer zoals ik dat heb gedaan... dat Leno een hele goede penaltykiller is... Zes penalties tegen dit seizoen. Hij heeft er al vijf gestopt. Dus het is er eentje. Een hele jonge doelman die van Leverkusen opgeleid bij Stuttgart. Hij oog in oog tegen een van de beste spitsen ter wereld. Dit is wel een uitdaging voor die doelman van Leverkusen. Niet alleen om die wedstrijd levend te houden. Maar gewoon om te laten zien wat je kunt als het de bal op 11 meter ligt. En jij staat op de doellijn. Leno tegen Ibrahimovic. Twee fenomenen. En het is uiteindelijk Ibrahimovic die wint. Schuift de bal onder de gestrekte armen van Leno door in de hoek. Hard genoeg. Lekker. En dan kan Leno daar niet bij. En dan staat het 2-0 voor Paris Saint-Germain. Zijn we 39 minuten onderweg in Leverkusen. Veel voetbal dus, veel winterspelen. We gaan weer terug naar het schaatsen van vanmiddag naar de 10 kilometer. De coach van de winnende rijder van Jorrit Bergsma is Jillard Anema. Hij is coach van de Bamploeg. Hij kon zijn geluk niet op. <lacht> Kijk, als je uit het café komt. Ja, ik ja, ben, ben zo blij. Ja, dit, is... dit is de kroon op het werk. Ja, het is een kroon op het werk. Zeg. We willen nog wel. We zijn er niet. Kijk, dat is Nederlands. Hè? Van, nou, moet je ophouden. Nee, we gaan gewoon door. Dus we willen gewoon graag volgende week weer winnen. <lacht> nee, natuurlijk. Maar het is toch zo de grote kampioen Kramer bedoel, Het was. Het gevecht altijd tegen Kramer. En hier kloppen jullie hem. Ja, maar. Of ik moet, nee, ik moet zeggen, Jorrit Berksma kloppen. Ja. ja, nee. Het is. Uh, ja, alle respect voor Sven. Kom even. Hè. Kijk, uh, wat wij gedacht hadden was dat we vo vorig jaar Sven ingehaald zouden hebben. En toen ging Sven ineens uh, ja, we banenkorren weer rijden op die af. Voor ons is dat een persoonlijke koorrijger. Hij reed gewoon weer harder. En uh, ja, ik had gisteravond, ik noemde het ook al. Ik zeg, ja, wij gaan onder de 12.47 rijden. En, uh, ja, en voor mij kan Sven niet harder. En als je het wel gaat doen, ja, dan, dan heeft hij weer een stap gemaakt. En dan is hij gefeliciteerd en dan, en dan wint hij. Toen uh, de 500 meter hier gereden werd, ja, waar gaat dit naartoe? Toen zag ik jou uh, Michel Mulder feliciteren met tranen in je ogen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Hoe is dat nu eigenlijk met je? Want nu sta je er bovenop. Nou, ik heb de traantjes weggeveegd. Ik kom als een grote kerel voor de camera. <lacht> Weet je flauw dat ik zei over café, maar ga dan nu maar naartoe. Ja, dankjewel. Dat gaan we doen. Nou, kleurrijke man, Jelod Anama. Ja, de coach van de ploeg, de coach is ook van de Olympisch kampioen Nando. Uh, dat is een hele bijzondere man, toch? Ja, dit is, dit, ja ook hier kijk ik voor naar sport. Dat een, uh, dit is echt, hè? Ja, er is geen, geen, geen, geen moe gespeeld van. En, dat, uh, en als hij dat doet, dan is het een grootste acteur. Maar het is, uh, ja, ik kan... Uh, uh, uh, het mooiste is als je, uh, uh, meneer Adema, van een klein afstandje bekijkt... Dat je, dat je dan, uh, en dat kan je op tv dan zien. En de, ja, die man is gewoon blij, die is gewoon... Ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik er anders over moet zeggen dan wat je net hoorde. Ja, of kwaad, of blij, of... Gefrustreerd. Of of... Ik hoor hem nog schreeuwen, fulmineren over dat er te harde muziek stond in Tialf. En dat hij zijn schaatsers niet kon uh, bereiken. Want die moest hij dan zo nodig aanmoedigen. Nou, daar hebben we vandaag helemaal niks van gemerkt. Het enige wat ik gezien heb is dat hij zijn hand vlak hield. En hij heeft waarschijnlijk een keer geroepen: Kom op, Jorrit. En dat was het dan een beetje. En um, nou ja, dit is uh, een prachtige kerel. En dat, dat maakt ook die, Ja, ik ben een liefhebber van die sport, maar ook van die. Ik bedoel, er zijn een hoop mensen die. Uh, het zijn allemaal karakters. Ik bedoel, Kramer. Of uh, Kramerscoach, ja, die, had ik, die heb ik nog niet gehoord. Zou ik graag een keer willen horen nu. Wat ja. is zijn kracht trouwens? De kracht van Maar Even los van het enthousiasme. Want hij moet toch ook wel iets doen met die sporters... waardoor ze zo hard gaan rijden. Ja, ik denk dat het gewoon een vakman is. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem nog niet... Uh... Ja, ja je, je, je midden in je zin. het ja. weer uh, bij Paris Saint-Germain Frank. 0-3 voor de ploeg uit Frankrijk op bezoek in Leverkusen. Een snoeihard schot van Ibrahimovic. Wie anders natuurlijk, Mathieu, die doet dat uitstekend hoor. Houdt die bal weer tussen vier tegenstanders van Leverkusen in. Goed bij zich en in een uiterste krachtsinspanning levert hij hem met de punt van zijn rechtervoet nog af bij Ibrahimovic. Die staat op 18 meter, twijfelt geen seconde en rost die bal in de verre bovenhoek buiten bereik van Leno. 3-0 voor Paris Saint-Germain, wat een uitgangspositie voor de ploeg. ...uit Parijs nu al. En we moeten nog een helft in Duitsland voetballen. En Leverkusen, ja, dat heeft een reputatie op dit vlak. Heeft in eigen huis dit seizoen in de Champions League al verloren... ...met 5-0 van Manchester United een paar jaar geleden in kamp Nou... ...met 7-1 van Barcelona. Kortom, Leverkusen kan niet zo goed spelen tegen topploegen. En dat laten ze vandaag toch weer zien... Maar Paris Saint-Germain is natuurlijk een klasse apart. Bijna iedere kans vliegt erin. Dit was een hele mooie van uh, Ibrahimovic. Zijn tweede in één helft. Het is 3-0 voor Paris Saint-Germain in Duitsland tegen Leverkusen. Nando, maak even je zin af. Ja, dat is een goede. Na zo'n doelpunt. Wat, het, ja. uh, wat zei ik ook alweer. Het ging ja, over Adema, je over, Adema. Over, ja. over wat hij nou doet met zijn sporters. Dus ja, los van dat toch enthousiasme. Dat, ik denk toch dat het... Wat, wat ik zie... Ik moet je eerlijk zeggen... Ik ben geen coach. Ik heb zijn schema's nooit gezien. En moet ik heel eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen... Maar wat mij zou aanspreken als ik sporter was... gewoon dat no-nonsense. Gewoon geniet van je sport. En daar zeg ik niks mee dat anderen dat verkeerd doen. Maar ik denk dat dat, een, dat dat bij sommige sporters heel erg uh, uh, aanspreekt. En dat ze daar op, uh, op weg kunnen. Bijna half tien. We gaan ook nog even een kijkje nemen bij Andy... bij Manchester City tegen Barcelona. Andy. Ja, bijna rust. En uh, nog altijd 0-0. Maar het blijft een hele interessante wedstrijd door. Want er zijn niet veel kansen, maar je proeft het. Uh, ze willen allebei graag scoren. Maar het zijn twee topploegen tegenover elkaar. Overigens, over topploegen gesproken. Ajax speelde vorig jaar tegen Manchester City in hetzelfde stadion. 2-2. En won thuis van Manchester City met 3-1. En dit jaar wonnen ze met 2-1 van Barcelona. Thuis uit wel met 4-0 verloren. Maar dat terzijde. City in de aanval. Bal richting Negredo. De Spaanse spits van City. Die al een gele kaart heeft ook. Maar hij komt de bal moeilijk naast. Bal een beetje achter... Uh, Zijn uh, lichaam uh, gespeeld. En ook uh, zwaar gehinderd door Daniel Ves. Kan hij de bal niet richting het uh, doel geven. Was wel een goede voorzet. Vanaf de rechterkant van Jesus Navas. De Spanjaard. Een van de drie Spanjaarden in de basis. Bij Manchester City. En dat is natuurlijk leuk. Tegen Barcelona. Dat heel veel Spanjaarden heeft. Uh, ik zei het al eerder. Manchester City. één Engelsman. Joe Hart. De keeper voor de rest. Allemaal buitenlanders. Maar bij Barcelona natuurlijk. Even kijken. mannetje of zeven uh, Spanjaarden. En... Uh, ook nog twee Argentijnen, Chileen en een Braziliaan. Goed, we zitten richting de rust. 0-0 de stand. En uh, het gaat om een plaats in de kwartfinale. De return is 12 maart, dat duurt nog wel even. Maar wel een vrije trap voor Barcelona in de middencirkel gaat uh, genomen worden. Wordt de bal gespeeld naar Messi. Messi de spits. Heel ver van de spitspositie vandaan. Maar dat kennen we bij Barcelona, dat spelletje. En dan is de bal bij Indiesta gekomen. Indiesta eventjes terug naar Busquets. Busquets naar Xavi. Xavi Hernandez. Xavi naar Iniesta, het bekende tiki-taki gedoe. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg. Jonas Eriksson, toch een applaus van het publiek. Ondanks dat het 0-0 is bij rust, is en blijft het interessant tot de allerlaatste minuut. Let maar op, Manchester City, Barcelona, 0-0 bij rust. Dit is Radio 1. Zeven minuten over half elf. Dit is het NOS Nieuws met Freddy van Tijn. Over half tien. Ja, maakt dat altijd niet uit. Zo. Ja, graag. We schieten al op. Op het onafhankelijkheidsplein in Kiev proberen duizenden demonstranten te voorkomen dat de oproerpolitie een einde maakt aan hun betoging. Ze gooien met brandbommen en vuurwerk en stenen. Op een livestream is te zien dat op en rond het plein branden woeden. Het was een bloedige dag vandaag, er vielen zeker negen doden. De betogers willen dat de pro-Russische president Yanukovych opstapt. De vestigingen van boekenketen Polaren gaan morgen tijdelijk weer open. Dat heeft de bewindvoerder laten weten. Hij probeert de winkels los van elkaar te verkopen... omdat voor de winkelketen als geheel geen interesse is. Polaren is een fusie van een aantal boekhandels... waaronder de slechte Donner en Scheltema. Van Hattem Vlees in Dodewaard is gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... omdat niet duidelijk is of het vlees... aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet... Mogelijk is vlees van zieke paarden in rundvleesproducten verwerkt. En het bedrijf heeft niet genoeg gedaan om te zorgen dat vlees voortaan wel te traceren is. En op het komende WK voetbal in Brazilië wordt ook in Curitiba gewoon gespeeld. De bouw van het stadion daar loopt ver achter. Maar de FIFA heeft er toch vertrouwen in. Op 16 juni moet daarvoor het eerst worden gespeeld. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is rust op de Europese velden. Bij Manchester City tegen Barcelona staat het 0-0. En ook bij Leverkusen, Paris Saint-Germain. Daar is het rust. En daar staat het 0-3. Gaan we verder praten met Nando Boers over het schaatsen. Um, eerst maar eens even over Gerard Kemkers. Uh, jij zei al, die is zwaar aangeslagen. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik uh, moet je zeggen, ik heb hem niet gehoord nog. Dat zei ik net al. Ik heb wel uh, ge, zijn reacties gelezen op websites. website. Dank voor de website. Um, en... Uh, ja, dat die klap komt denk ik harder ja. aan. Of tenminste, dat begrijp ik dat het van hem harder aankomt dan in Vancouver. En ik heb hem in Vancouver was ik bij. En daar heb ik hem zien staan toen hij de pers te woord stond. Uh, ongeveer een half uur of een uur, dat weet ik niet meer precies. Maar toen stond hij een, een, een meter van het, het, van het dranghek af... Uh, waar achter de journalisten zich uh, opstoelde. gewolven. Ja, ja, die ligt heel erg voor de hand natuurlijk, ja. Guillaume. Ja. Hij, uh, hij, uh, kijk, nu, heeft hij, nu is er in zoverre niks misgegaan... dat ze hebben alles kunnen doen wat ze hadden willen doen. En, en toch is het misgegaan. En dat is... Dat lijkt me voor een coach. Dat is precies wat die coach niet moet doen. Kijk, Dat die, die coach een fout maakt in Vancouver. Ja, dat kan gebeuren. Kramer had dat ook. Een, dat hebben ze geaccepteerd. Dit is natuurlijk. De, om hier achter te komen waar het hier mis is gegaan. Mm. lijkt me uh, nou ja, buiten dat het die rug is. Maar kan ik me voorstellen dat dat, dat, dat veel moeilijker te accepteren is. Voor, voor, en zeker voor iemand als uh, Gerard Kemkers. Zullen we eens dus even naar hem gaan luisteren. Hij was een dus de idee. verliezende coach. Doet zijn verhaal voor de microfoon van Steven Dalebout. Van wie verliest fan vandaag? Van, van zichzelf, van zijn fysieke gesteldheid of van Jorrit Bergsma? Nou, ik doe absoluut niks af aan uh, de prestatie van, uh, van Jorrit Bergsma. Want die, uh, die rijdt hier een weergeloze 10 kilometer. Laat dat helder zijn. Het is een, een 10 kilometer van een, van een zeer hoogstaand niveau. Die, die hij uh, op een fantastische manier schaatste. Uh, en die die, uh, die, die uh, weergeloos goed afmaakte. Dat is zonder twijfel, alleen ik had helaas geen Sven die, uh, die in staat bleek om uh, met het lijf wat hij had vandaag uh, uh, daar echt uh, de strijd mee aan te binden. En, en dat is een hard gelach, dat is heel vervelend, maar uh, dat is wel iets wat we moeten accepteren. Nou, en zou je dus kunnen zeggen dat die 12-44 van Jorrit Bergsma um, Sven Kramer te ver in het rood heeft geduwd? Nou ja, met wat hij wat aan, aan capaciteiten vandaag had, was die, was die tijd gewoon te scherp. Maar hoe erg is die, die blessure nou? Het, ik bedoel, het, is, het is een oud verhaal natuurlijk, maar is het nou erger geworden de afgelopen dagen? Ja, het is, ik kan niet ontkennen dat, uh, dat het een week geleden beter was. Ja. Ja, dus het is, uh, dat is iets wat we, waar we natuurlijk al uh, vaker en meer mee te maken hebben gehad. En ook al meer, vaker en meer wedstrijden mee hebben gereden. En dan ging het vaak wel goed. Maar, maar nu moest hij met, uh, met, dit, uh, met dit, dit probleem moest hij, uh, ja, moest hij een... Uh, Strijd aan met op een heel hoog niveau en dat was net even te hoog gegrepen. Als je puur naar rondetijden, schema's kijkt, dan leek het tot zes ronden voor tijd goed te gaan. Alleen als je er doorheen kijkt en je ziet de manier waarop dan, uh, en je keek uh, in zijn ogen waar ik dan de kans voor heb om dat een paar keer goed te doen. Dan weet je wel dat er ergens een, uh, een hindernisje zit en dan probeer je hem doorheen te krijgen en dat lukt niet. Is dit nou iets wat de, de komende jaren uh, in zijn topsportcarrière controleerbaar zou zijn of is het iets, het begin van iets groters? Nee, het is al jaren controleerbaar. En het is ook wel eens zo erg geweest. Ja. Nee, kan, ik kan het niet helemaal op een schaal leggen. Het is natuurlijk niet een, een onderwerp waar wij de afgelopen dagen heel erg intensief mee bezig zijn geweest. Um, maar het is controleerbaar. Hoe erg is het voor jou? Ik bedoel, het wordt de dag van de revanche genoemd. Het is de dag van de revanche van vier jaar geleden en dan, dan loopt, het, loopt het weer de mist in. Um, het is niet zo belangrijk hoe, hoe erg het voor mij is. Het is veel belangrijker hoe het voor Sven is. En uh, ja, we hebben er alles aan gedaan om Sven vandaag uh, in winst, in de positie van winst te brengen. En dat is niet gelukt. Jij had dit ook wel een streep onder of een streep door willen zetten. Zeker. Ik kan niet ontkennen dat, uh, uh, dat het voor mij persoonlijk ook prettig was geweest. Als, uh, als er vandaag gewonnen was. Maar ik vind in eerste instantie dat... Uh, dat we naar Sven moeten kijken en uh, ja, die was niet in staat om vandaag uh, een, een race neer te leggen... die, uh, die goed genoeg was om Jorrit te verslaan. Ja. En betekent dat dan in Olympische termen dat je nu weer vier jaar verder bent... voordat dat boek eindelijk een keer dicht kan? Poeh, ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dat, uh, weet je, dit is, uh, Vancouver was Vancouver, dit uh, Sochi is Sochi. En ik, ik, ik, ik moet kijken hoe dat de komende weken uit, uh, uitkristalliseert en welke kant het op gaat... Um, ja, veel moeilijk om dat te beoordelen. Nando Boers, de tegenstelling tussen de winnaar en de verliezer... leek minder groot dan de tegenstelling tussen de winnende coach... en de verliezende coach, hè, als je nu luistert. Uh, dat moet je nog een keer zeggen. Kramer leek bij wijze van spreken minder teleurgesteld... minder diep geraakt door deze nederlaag dan zijn coach. Dan ja, want ik denk dat dat komt doordat uh, Kramer degene is... die het uh, echt gevoeld heeft. En de coach niet. Die wist, ja, Kramer wist wat er met zijn lijf gebeurde. Ja, die voelde dat. Dus die heeft die acceptatie. Die, die is, loopt natuurlijk toch. Ik weet niet precies hoe ver het is. Hoe, uh, een stuk verder. Kijk, hij, ze hebben natuurlijk. En dat, dat had ik nog wel willen weten. Uh, kijk, wat is er nou precies gebeurd in die week? Hij zegt. als het een week... Eigenlijk zegt Kemkers... Als die 10 kilometer een week eerder was geweest. Dan had ik het nog wel willen zien. Toen was hij in ieder geval beter dan hij vandaag is. Nou, wat is er in die week nou gebeurd? Want hij zegt tegelijkertijd ook... we hebben het er helemaal niet eens zoveel over gehad. Nee, dus ze stoppen het weg. Over fysiek ongemak dan, hè? Ja, ja. ik denk dat hij wel elke dag behandeld is. Nou, ik, dat, ik, die 1500 meter, dat hij die, die niet geschaatst heeft... als ik me uit mijn hoofd zeg... wanneer was dat ook alweer? Ik weet het al niet oh. eens meer. Uh, het lijkt zo snel te gaan. Maar dat was in ieder geval... Zaterdag. Was het, was het 1500 meter zaterdag? Ja. Uh, nou ja, dat heeft was ongelooflijk mee te maken. Ik vraag me ook af... hoe, hoe heeft die pijn gevoeld dan? Want als je dus... Hij vertelde wel dat hij omhoog kwam. Hè, dus dat, dat, dat hij met dat een hij rechter rug moest schaatsen. Uh, Tegen het einde. Waardoor de snelheid minder wordt. En afijn, dus dan win je dus niet van Joris Bergsma. Die natuurlijk helemaal niks uh, heeft gevoeld. Uh, maar die pijn die moet dus heel... Die, die, die moet, dat moet vreselijk geweest zijn. Het zat ook zou... in zijn been, zei hij. Ja. Dat trok door. Ja, in zijn linkerbeen. Volgens mij was het de andere, was het de rechterbeen. Dus dat is uh, waar hij toen dit jaar uit heeft gezeten. En uh, ja, dat is dan toch... Um, ja, die komt je dus toch aan je limiet en dat is wat, hij ja, komt er tegen elke wedstrijd neer. Want dat is wat je op de winterspelen ziet. Je ziet ook wat topsport is en topsport is dus ook tegen je limiet aankomen. Kramer is dus... heel eerlijk. Die zegt ook gewoon: het lichaam moet heel blijven. Ja, en dat is dus niet gebeurd. Maar ja. ik ben wel, ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurd is. Wanneer? Kijk, we hebben een keer zo'n verhaal gehoord over dat hij van tegen van een schommel is gevallen. Ongetwijfeld waar. Hm. Uh, maar wat is hier gebeurd? Wanneer ja. heeft hij iets... Ja, hij is van zijn fiets gevallen een keer, geloof ik. Schiep er nou te binnen. Hij ja. is een keer onderuit gegaan. Hij is... Nee, dat was het. Dat was toch Dat was hij kilometer zelfs. Ja, en dat was in Sochi. Ik heb, ik heb geen idee. Maar ja. er zijn de vragen die... Uh, ja, voor Sven Kramer maakt het niet zoveel meer uit. Want die, uh, ja, die is, heeft gewoon zilver uh, verdiend. En die zal morgen op dat plaza moeten staan. En, uh, en, uh, en, en, en moeten zwaaien naar... Uh, naar de camera. Ja, want anders en... komt er ook weer een hele hoop commentaar als hij het niet doet. Hè? Ja, maar ik denk dat hij professioneel genoeg is om, uh, om, uh, om tevreden te zijn. en te snappen dat hij dat tegen zijn eigen limieten aan is gereden. En, dat, dan, en dat, dat, dat, dat, dat het zilver is. Even speculeren trouwens. Even in de glazen bol kijken. Gaan zij nog vier jaar door? Gaat dat nog lukken? Ja, ik denk het wel. Ja, kan hij dat opbrengen? Kan Kramer het opbrengen? Ja, maar kijk, kan Kempers het opbrengen? Ja. Dat denk ik wel. Dat konden ze vier jaar geleden ook, dus waarom nu niet? Kijk, ze, Ik denk niet dat ze het gevoel hebben dat ze in de samenwerking iets mis is geweest. Ik denk dat ze wel daarover gaan nadenken. Maar uh, volgens mij hebben zij al lang en breed besloten... dat ze, hoewel TVM stopt als, als sponsor... dat ze in eerste instantie wel gaan proberen om met elkaar door te gaan. En Ik denk dat Irene Wust daarbij hoort... En dat Patrick Wouters, die als soort manager van die ploeg... dat ze wel gaan kijken om eerst eens met z'n vieren door te gaan... Uh, om, of dat mogelijk is. Ja, en of ik denk niet dat... Uh, dat kijk, uh, wat... Al die ploegen, uh, Activia is al gestopt. Hebben ze aangegeven per uh, september. Dus dat is nou ja, dus per het nieuwe seizoen. Uh, bam, als ik het goed ben geïnformeerd, stopt er mee. Dus uh, ook Jorrit Bergsma en Jorrit Anema en Bob de Jong hebben geen ploeg meer. Um, dus er staat een hoop op. Ja, er kan een hoop veranderen. Kijk, uh, Sven en uh, Jorrit Anema kunnen wel goed met elkaar overweg. Maar, maar Jorrit met... moet toch nooit bij Sven in één ploeg gaan zitten? Dat hebben we toch gezien met andere mannen die bij hem in de ploeg kwamen? Ja, maar als we dat wel, wat we net over vertelden, dat wij in de afgelopen paar ronde tijd menen gezien te hebben dat Sven Kramer een andere sport is geworden, zou het ook kunnen inhouden dat Kramer denkt, wacht heel even, waarom ga ik nu nog sporten vier jaar? Ervan uitgaan dat die vier jaar, want waarom zou je als 27 jaar stoppen met iets wat je hartstikke leuk vindt, waar je bovendien heel veel geld mee verdient? Dus ja, ik zou gewoon lekker doorgaan met schaatsen. Dat je, een, dat je de sport nu op een andere manier gaat uh, benaderen, dat heeft hij natuurlijk al gedaan. Na Vancouver. Hij is al een stuk. Hij uh, is al veel meer ontspannen dan die, die daarvoor was. En dat zal hij waarschijnlijk nu nog meer zien. Dat denk ik. We gaan het afwachten. Uh, we gaan naar shortcircuit even tussendoor. De prijzen die werden vandaag niet verdeeld. Namelijk daar bij de shortcircuit. En zeker niet bij de mannen. Het ging vooral om overleven. De heat van de 500 meter. Met drie Nederlandse troeven. Twee van de drie shorttrekkers overleefden inderdaad. Een terugblik van Edwin Cornelissen. Goal dan gaan we de 500 meter voor de mannen. Hier 2 met Freek van der Wart. begint met een valse start. Maar als we dan goed weg zijn, gaat Freek van der Wart eenvoudig door. Als tweede met een minimaal verschil op de nummer 1. Ja, het ging goed. Ik uh, het was de bedoeling om de achter uh, te proberen op één te komen. Maar die jongen voor me reed uh, gewoon hard genoeg door. Dat ik, uh, en ik hoorde dat we ruimte hadden, dus dan ga ik geen overdreven risico's nemen. En probeerde ik gewoon goed ontspannen mee te schaten. En dan probeerde ik nog een plekje te schuiven in de laatste ronde. Ik probeerde het op de lijn en dat ging dan net niet. Maar uh, ja, gewoon goede race gereden en uh, op naar vrijdag. Is het op die 500 meter toch heel alert wezen? Want ja, één foutje kan dodelijk zijn. Inderdaad, inderdaad. En 500, dat is, dat is pure sprint en het gaat echt om, om het, uh, om, om het snel zijn. Maar uh, die laatste uh, een paar rondes kunnen toch altijd wat schuivingen komen. Nee, ik zag je nog een ultieme poging doen om alsnog die race te winnen ook, hè? Ja, natuurlijk. Want als je plekjes kan pakken, dan moet je het doen. En dan probeer je het gewoon. Maar ik probeer het nu zonder risico's te doen. Dat ik wel het doel heb. Het gaat erom. Eerste twee is door. En dat is het voor vandaag. Dus het is geen drama als het niet lukt. Maar als je het nog kan pakken, is het mooi. Dat zou mooi zijn. Er kwam net een honderdste tekort. Dus ach. vrijdag wel. doen we het wel beter. Hier nummer zes. Met nieuws Kerstholt. Die al gelijk na de start in het gedrang zit. En daarbij is het bij voorbaat een kansloze missie. Ja, ik word klem gezet. En, uh, dat is irritant. Uh, precies. Ik weet uh, waar die kazach gevaarlijk is. Het is niet op het einde, want op het einde kan hij altijd moeilijk mee. Maar in het begin, en hij heeft gewoon een mega gevaarlijke start. Uh, die Wui die staat vierde in het wereldbekerklassement. Daar start ik niet overheen. Ja, en dan zit ik precies klem. Die kazach, die grijpt me en die, die zit er net. Ja, zet hij me klem en uh, ja, ik ben al mijn snelheid kwijt. Ja, kwijt precies. Me. Je blijft op de been, maar er is alles mee gezegd. Ja, en ik rijd nog dicht, want snelheid heb ik wel. Nou, dat is een goed teken voor de relay. Maar ja, net even die extra felheid, nou, die heb ik deze twee weken niet. En het uh, zit ook niet mee uh, met allemaal dit soort situaties. Ja. De snelheid heb ik, ja. alleen uh, ja, net even die felheid uh, bij de start. En uh, net even dat extra, extra tikje, dat, uh, ja, dan loopt zo'n rit anders. Maar ja, uh, het, is, het is nu niet anders. Ik moet het doen op mijn snelheid en dan moet ik dat maar in de relay laten zien. Precies, want ja, die knop moet snel om en je weet uiteindelijk dat daar de grootste kansen liggen natuurlijk. Ja, en dat is ook zo. Dus uh, op zich, ik kan wel verder, maar ik baalde gewoon van hoe dit toernooi nu uh, loopt. Gewoon elke keer, uh, net ge nu ook dit soort, dit soort dingetjes. Ik heb het vaker gehad in wedstrijden, dat dit soort dingen goed lopen. Of net verkeerd, ja, het kan twee kanten opvallen hè? en het valt nu elke keer precies de verkeerde kant op. Ja, het is gewoon fucking irritant. Dan de laatste Nederlander, Shinky Knecht in de moeilijkste groep. Met Charles Hamelin en Elie Straatov, de Rus. Hamelin valt, Shinky Knecht als eerste bij de finish. Hij profiteert optimaal. Ja, nee, inderdaad, maar ik, uh, ik uh, werd een beetje opgesloten bij de start. En uh, daardoor kwam ik op derde positie. Het was in principe niet heel erg, want ik had er van tevoren een beetje rekening mee gehouden dat ik uh, na de start op die uh, positie terecht zou komen. En uh, daarna ben ik ronde, heb ik gewoon een ronde geprobeerd achteraan te rijden, maar dat ging niet. Toen heb ik gewoon gedacht, oké, okay, nu moet ik rustig gaan schaatsen en dan mijn slagen afmaken. En dan komt de snelheid meteen, het wel. En ik voelde dat ik, ik deed dat één ronde en toen voelde ik dat ik wel snelheid maakte. Maar dat, dat het ijs niet, uh, niet veel toeliet. Ik voelde gewoon dat het niet de gewenste druk gaf die een short -tracker wenst te hebben op dit moment. En uh, ja, ik denk dat George dat uh, op dit moment niet voelde. Nee, precies. Het sowieso zit... Ik zin... kreeg erachter en ik zag gewoon dat hij zijn linkerbeen te ver doorstrekt. ja, dan, dan trap je hem gewoon dwars de het ijs en dan ben je gewoon gezien. Ja. Uh, het feit dat jij net genoeg achter hem zit om hem ook te kunnen ontwijken, is dat uh, geluk of is dat ja, ook gewoon... Is dat je kwaliteit? Nou, dat is niet je kwaliteit, maar dat is gewoon geluk. Als ik, had, had ik waarschijnlijk dicht achter hem schiet, dan ontwijk je hem nog wel, want hij schuift... Ja. Zo voor je ben je vandaan. Hè? Dus in principe heb je er niet heel veel last van. Ja, ja, het lijkt een beetje alsof hij ja, de vallende ziekte heeft in het toernooi. Hè? Want het is niet zijn eerste keer. Nee, en het is telkens voor mij een ritje. <laughs> maar ja, het is natuurlijk heel zuur voor de jongen. En, uh, het had voor mij nu niet gehoeven. Nee, precies. Maar dat is wel een beetje tekenend voor, voor, voor zijn toernooi. Dat is een beetje hoe het kan gaan in zo'n toernooi. Hè? Bij jou lijkt alles te lukken, bij hem niks. Hij wint de eerste afstand en nu valt hij twee keer. Je hebt uh, ja, in principe een hele moeilijke heat overleefd op deze manier. Ja, nee, natuurlijk. Ik had er weer een zware loting in. Uh, ik denk dat ik gewoon uh, bij mezelf ben gebleven en gedaan heb uh, wat ik moest doen. En dan... Uh... En dat zei Shinky Knecht. Vrijdag het vervolg van die 500 meter bij de mannen... en vrijdag worden ook de medailles verdeeld op de 1000 meter bij de vrouwen... waar Jorien Ter aan meedoet. Zij haalde de kwartfinale van die afstand. Jara van der Kerkhof werd uitgeschakeld. Tweede helft inmiddels weer begonnen op de velden Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. Frank Wilaat, wat kan Leverkusen nog doen na die dramatische eerste helft? Nou ja, er is niet zo gek veel te doen. Deze wedstrijd gaan ze verliezen. Zoveel is wel duidelijk. 3-0 voor Paris Saint-Germain. Sami Hippia, voormalig speler van Willem II. En ooit zijn carrière gestopt. Een aantal jaren geleden bij Leverkusen. En sindsdien in dienst van de club gebleven. Nu hoofdtrainer. Twee mensen gewisseld. Son, de Zuid-Koreanen is eruit gegaan. De linksbuiten voor hem. De 17 jaar jonge Julian Brandt erin gekomen. En Simon Rolfes, de aanvoerder. Aan alle kanten voorbij gelopen door Matuidi. die Voor hem komt... Reinhardt En die moet nu voor, ervoor gaan zorgen dat hij die uh, algehele middenvelden van Paris Saint-Germain gaat tegenhouden. In de beginfase van die tweede helft in ieder geval. Want als Paris Saint-Germain eenmaal op stoom is, dan blijven ze meestal wel gewoon doorgaan. Omdat ze toch lekker bezig zijn. Van de Wiel nu werkt even een hoekschop weg voor uh, de ploeg uit Parijs. Tegen Leverkusen als Lucas dan tussen twee man wegdraait en denkt weg te zijn, wordt hij vastgepakt. En uh, Krijgt hij een vrije trap mee van scheidsrechter Kasaï? Die gaat daar ook nog een gele kaart uitdelen, denk ik. Want dat is nogal een onsportieve overtreding. Op zo'n moment om te maken. Gardado, de Mexicaan, linksback bij Leverkusen, gaat die gele kaart krijgen. Ze moeten hem wel met z'n tweeën tegenhouden, hoor. anders hebben ze hem niet. Uiteindelijk Gardado met twee handen. En dus moet Lucas de strijd opgeven om die sprint uiteindelijk nog aan te gaan. We zijn twee minuten bezig in de tweede helft. Paris Saint-Germain op roze. Onder andere dankzij twee keer Ibrahimovic staat het 3-0 voor tegen Leverkusen. En Andy Houtkamp met het mooiste officie. Manchester City tegen Barcelona, maar nog geen doelpunt Andy. Nee, dat is het enige wat echt ontbreekt. De spanning is daar wel. Ook veel overtredingen. Kleine, grote overtredingen. Al drie gele kaarten. Negredo en Konradov bij Manchester City. En Daniel Alves bij uh... Barcelona en diezelfde Daniel Ves wordt nu even in de rug gesprongen. En uh, eigenlijk twee man op elkaar met Negredo. En uh, dus is er een uh, vrije trap voor Barcelona. Moeten uh, twee man even bij. Oh, het is geen vrije trap, het is een scheidsstandersbal. En uh, Kolarov laat de bal aan Barcelona. Omdat er uh, het leek even op een zware blessure, maar dat uh, was het niet. En dus... Floten schrijft zich er even af. 0-0. Uh, ja, doelpunten. Dat, uh, daar doen we het nu al voor. Dat uh, mag gaan gebeuren. Uh, Manchester City uh, ja, verdedigend spelend. Uh, hopend op de uh, counter. En Barcelona, ja, met het bekende uh, tikken van de bal... hebben ze nog weinig kansen kunnen creëren. Ook Messi niet. Neymar komt misschien nog wel in de ploeg. Volgens nog bij de ploeg wel ongewijzigd. En nu is uh, City weg aan de linkerkant. Kolarov probeert door te lopen. Maar krijgt de bal niet van Negredo. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden. ...door Manchester City. Via Piqué bal over de zijlijn. Negredo heeft de bal gekregen en uh, raakt de bal kwijt. En dan, of Kolarov, raakt de bal kwijt. En dan wordt de bal toch weer overgenomen. En heeft Kolarov de bal aan de linkerkant bij de zijlijn. Speelt de bal eventjes uh, terug op uh, Clichy. Gaël Clichy. En dan moet de opening aan de andere kant worden gevonden. Via, uh, Jaya Touré. Touré naar Compagnie de Alain compagnie, goede voetballer aanvoerder van uh, Manchester City is, uh, heeft de bal naar voren gespeeld maar speelt hem uh, niet goed en dan kan overgenomen worden, dan gaat Messi uh, aan de loop, en speelt hem uitstekend naar de linkerkant, maar de bal wordt door Fabregas niet goed onder controle genomen houdt nog wel balbezit, is bij de achterlijn wil de bal voor het doel geven, maar wordt door twee man nu afgestopt, en een van die twee is Zabaleta en zo komt uh, Manchester City uit die hachelijke situatie, maakt de bal meteen weer kwijt het lijkt erop dat de tweede helft wat feller begint. Met name van Barcelona. Stam nog altijd 0-0. We raken er maar niet over uitgepraat. Over die Olympische 10 kilometer van vanmiddag. Over Bergsma en Kramer hebben we het nu al gehad. Uh, in een schaduw kroop Bob de Jong naar zijn vierde Olympische medaille. Hij pakt in het brons. Nanda Boers, tussen wie de strijd ook gaat. De Jong is er altijd bij. Ja, het is altijd een verhaal. <laughs> maar het is toch ongelooflijk. Ik, uh, ja, ik kan er alleen maar bewondering voor hebben. Voor hoe, uh, uh, hoe, hoe hij uh, zijn sport en nou, dat vind ik eigenlijk nog het allermooiste bij Bob. Ik heb hem van de zomer heel lang uh, geïnterviewd uh, in een pannenkoekenhuis. Dat is ook al heel bijzonder. En dan kom ik er eigenlijk achter dat hoe waar hoe, hoe hij is, uh, waarom het komt dat hij zo lang op zo'n hoog niveau kan blijven. Mijn is dat hij zijn wereldje heel klein maakt. Hij, ik hij denkt alleen maar aan schaatsen. Hè? Nou, maar hij heeft ook geen. hij, heeft, uh, uh, hij is opgegroeid. Vader, moeder, zusje schaatsen, thuis eten... met z'n allen... en verder niet zo heel veel... Uh, uh, bioscopen... uitgaan, films... Uh, klein wereldje, hou het simpel. Dat doet hij dus op zijn hotelkamertje ook. Hou het simpel. Hij heeft een waterkoker bij zich. Hij haalt wat thee van beneden. Het maakt hem geen reet uit of hij... Aan de, aan de straatkant zit waar veel lawaai is... want hij doet gewoon het raam open... en hij verwelkomt de kroeggangers als hij ze langs wordt komen... en gaat daarna weer slapen. Hij maakt het simpel... En dat daardoor, hij laat zich door niemand afleiden als hij zin heeft naar die bergen te gaan. Dan gaat hij in Sochi gaat hij kijken waar de snowboarders, wat hij fantastisch vindt. Ik vind het een fenomeen deze man. Mm. echt. En ik hoop nog dat hij nog twintig jaar door blijft schaatsen. Nou, hoe simpel hij het ook maakt. Zelf dacht hij trouwens dat zijn tijd, 1309, absoluut niet genoeg was voor een medaille. Maar hij haalde toch rond mee. Ja, ik heb een beetje rondgelopen rondgedwaald. En uh, uiteindelijk uh, heb ik het in de kleedkamer uh, ja, zag, ik, uh, zag ik, het misgaan eigenlijk bij die anderen. Bij Swings en bij Lee. Ja, en op uh, het ja, moment dat ik gebeld werd, uh, dan heb ik het eerst even drie keer uitgebruild. Ja. Je bent nu de Olympier met de meeste 10-kilometer medailles. Dus je zou ze kunnen zeggen de succesvolste Olympiër op het 10-kilometer wat dat betreft? Ja, mijn rijtjes en historie, ja, dat maakt helemaal niet uit. Ik... Ik probeer iedere keer uh, het uit eruit te halen en uh, nou, dat is er vandaag niet uitgekomen, maar het levert wel een medaille op. Dus ja, nou, dat lijstje wordt mooier. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik loop zometeen niet in het huis rond uh, als uh, een van de weinige mannen zonder medaille. Jij hebt er weer een plak bij, over vier jaar weer. Ah, ik, ik stop uh, niet. Dat, uh, dat is absoluut niet aan, aan de orde. We gaan gewoon rustig kijken hoe verder. Maar volgende week rijden we het Nederlands kampioenschap allround. Daar gaan we even vanuit nu. Maar we gaan gewoon even rustig kijken wat we verder gaan doen. En dan volgend jaar ben ik er gewoon nog weer bij. Dat was Bob de Jong. We gaan weer even naar het voetballen. Barcelona uit bij Manchester City. Wat gebeurt er allemaal, in die? Heel belangrijk moment. De Mikelis haalt Messi onderuit. Het is op de rand van het strafschopgebied, maar uiteindelijk er binnen. Dus een penalty voor Barcelona. En een rode kaart voor De Mikelis. Goed gezien trouwens van Jonas Eriksson. Want het was inderdaad een overtreding. En het was uh, uh, Messi die alleen op de keeper af zou gaan. Joe Hart, die nu de moeilijke taak heeft om een penalty te stoppen. Want dat is toch wel de bedoeling als je voor Manchester City speelt. Want het is in Manchester. Messi achter de bal, uiteraard. Want ja, hij heeft 14 doelpunten gemaakt in de uh, Europa Cup uh, tot nu toe. En dat waren er tot aan deze wedstrijd net zoveel als Ibrahimovic. Maar die heeft er al twee gemaakt in die andere wedstrijd. Nu Messi geconcentreerd. Joe Hart op de doellijn. Het fluitje heeft geklonk. Met links schiet hij hem erin. Door het midden, notenbenen. Door het hart van het doel. Terwijl Joe Hart naar de linkerkant duikt. Is het Messi die zorgt voor 1-0 voor Barcelona. Een hele belangrijke goal. En misschien wel de opening van de wedstrijd. Maar het wordt heel moeilijk voor Manchester City. Want City staat daar achter. In het eigen City of Manchester Stadium. Met 1-0 door een benutte penalty van Lionel Messi. Over fenomenen gesproken. Bob de Jong, eh, Nan de Boers. Ik zag je net druk meeschrijven toen Bob de Jong aan het woord was. Zou hij de eerste 72-jarige worden op de Olympische Spelen ooit? Als toeschouwer waarschijnlijk niet, maar dan is hij niet de nee, enige. hij gaat maar door. Hè? Nee, ja, dat is toch mooi. En wat ik, wat, wat ik opschreef was dat hij dus aan de ene kant zegt... Ja, die lijstjes over dat, ik, dat, dat hij dan, eh, om, om, om het te illustreren... hou je eigen wereld klein. Als hij, als hij zijn prestaties vergelijkt ten opzichte van anderen... dan vindt hij dat niet interessant. En over zijn eigen lijstje zegt hij, het wordt mooier en mooier. En dat is volgens mij hoe je het, hoe je het kan doen. Ik zeg niet dat het de enige manier is, dat bendeer ik helemaal niet, maar... Ja, we hebben maar één Bob de Jong. En, uh, en, en uh, hij kan fenomenaal verliezen. Hij kan fenomenaal afgaan. Hij kan, en, hij wordt dan weer, en hij is weer dolbij stond met tranen in zijn ogen. Stond hij op het podium toen hij dat uh, lullige bosje hmm. takjes kreeg. Hij <laughs> zal trouwens nooit afzeggen. Hè? Zouden de buitenlandse concurrenten wat dat betreft uh, bij hem in de leer kunnen gaan? Het maakt niet ja. uit waar je uiteindelijk eindigt, maar ga er gewoon voor. Ja, nou ja, dat vond ik wel frappant aan, uh, aan, aan, aan die buitenlanders dat ze, dat ze zei dat ze dat ze. Gewoon opgaven. Dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik ook helemaal geen ene hele bal van. Ik denk dat er iemand als Bob de Jong dat ook niet begrijpt. Ik bedoel, Schrijf je dan van tevoren niet in. Maar nu denken ze opeens. Dachten ze een week van tevoren geleden. opeens van, gaan We gaan nooit van Kramer winnen. Nou, dat had ik dan, als je dat een week geleden dacht. Dan, nou ja, dan had je dat een maand geleden ook kunnen bedenken. Dus wat vind begrijp... je van het argument. De ploegenachtervolging is voor ons ja, belangrijk. Dat, dat, maar maar dat, dat, dat wisten ze toen toch ook. Dus het is op zich niet Dorfheden. zo. Ja, ik, weet niet. ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom je gewoon eerst je inschrijft en dan een week daarvoor ga je denken: nou, Ik denk toch dat, ik het, dat we het niet gaan winnen en we gaan ons concentreren op de, de ploegachtervolging. En dan vraag ik me af: wat denk je wat die ploegachtervolging gaat opleveren dan precies? Zegt er trouwens ook iets over het aanzien van de 10 kilometer? Um, nou, nou, weet ik niet. Ja, behalve dat, dat, wij, dat, dat die Nederlanders daar zoveel beter in zijn. Um, ik denk niet dat ze het niet Want dan zou dat zou het impliceren dat ze het niet uh, rijden Omdat ze het niet belangrijk vinden Nee ze rijden hem niet Omdat ze niet kunnen winnen Als ze hem wel hadden kunnen winnen hadden ze dan, waren ze, dan, waren ze mee, dan waren ze gaan rijden dus het heeft niks te maken van ja, we laten zien daarmee dat, het, uh, dat het een afstand is. En dit is een soort protest of zo. Nee, ze, ze, zich gewoon, ze voelden zich gewoon te zwak. En ik vind het een hele zwakke... Uh, ja, Zo'n even ook, daar begrijp ik helemaal geen bal van. Ja. Ik bedoel, daar loop je dus al... Uh, toen Kramer geblesseerd was in 2012 riep je al... Nee, het gaat alleen maar om Sochi, Sochi, Sochi. Vervolgens mij is hij uh, 13 keer 50 geworden. Uh, maar ja goed, hij spuit straks weer in een Porsche Sochi weg. Uh, hij heeft geld genoeg ze, verdiend hè, de ja, afgelopen jaren. En ik vraag me dan wel de hele tijd af, waaraan dan precies? optredens. Uh, ja, als wat? Ja, ja, <laughs> ik weet het niet. niet als hij als hij had, maar, maar, ik heb ik, niet zingen. Ik, ik weet geen nee. idee waar die zich geld van. Maar goed, hij ziet er buitengewoon happy uit. Maar, uh, dus wat, wat dat betreft... En, kijk Nog één ding over die ploegachtervolging, wat ik dan wel wil zeggen. Ik ben wel benieuwd. Uh, en dat geldt trouwens voor de vrouwen ook... die natuurlijk ook nog een akkefietje hadden... met Jorien Te Mors die eerste gehouden medaille wilde inleveren. Fijn, dus dat, daar, daar, daar zit een uh, uh, stukje onbegrip, denk ik, tussen de deelnemers of de, de, de leden. En hoe gaan we zijn Kramer? Uh, ja, die moet, is toch het, het werkpaard van die, van die ploegachtervolging. Ja, hij zal weer op scherp moeten komen. Ja, Want die misschien... blessure, zegt hij, daar zal hij geen last van hebben met die achterhondjes. Ja, maar ik weet niet hoe hij morgen wakker wordt. Ja, we gaan het zien morgen. Dankjewel voor je komst hier. We zijn bijna aan het einde van dit uur. Natuurlijk gaan we zo meteen gewoon weer verder. Natuurlijk met Europees voetbal op de Champions League Velden. En we gaan praten over het bobsleien. De vrouwen natuurlijk. Esme Kampuis, Judith Vis. We gaan praten met de studiogasten. Eline Jurg. En die weet ook hoe het is. Om in een ijskanaal af te dalen.